Twee uur. Maar niks met het NOS-journaal. Er is een oplossing gevonden voor de migranten aan boord van het reddingsschip Aquarius. Het schip dobbert al dagen voor de kust van Libië met 58 migranten aan boord. Zij worden nu naar Malta gebracht en van daaruit verdeeld over vier landen in de EU. Welke landen dat zijn is niet bekend. De Aquarius was het laatste reddingsschip dat actief was in de Middellandse Zee. Zondag trok Panama de registratie van het schip in waarna de Aquarius in geen enkele haven meer terecht kon. Medewerkers op de operatieafdeling van het UMCG in Groningen... krijgen 5000 euro als ze nog minstens drie jaar bij het ziekenhuis blijven werken. Met deze bindingspremie hoopt het ziekenhuis... het personeelstekort op de afdeling op te lossen. De premie geldt voor ongeveer 700 medewerkers... en kost het ziekenhuis in totaal zeker 3,5 miljoen euro. De ondernemingsraad heeft met de maatregel ingestemd. De afgelopen tijd moesten door het personeelstekort op de intensive care operatiekamers en bedden worden gesloten. Ook andere ziekenhuizen hebben zo'n bindingspremie al ingevoerd. In de eerste ronde van de KNVB-beker zijn twee eredivisieclubs uitgeschakeld. Excelsior ging thuis na verlenging met 2-3 onderuit tegen NEC. En NAC verloor met 2-0 van RKC Waalwijk. De club uit Breda heeft het ook in de competitie moeilijk en staat één na laatste in de eredivisie. De spelersbus werd afgelopen avond in Breda opgewacht door boze NAC-supporters. Verder dreigde de graafschap uitgeschakeld te worden in het bekertoernooi door de amateurs van VVSB. Maar na strafschoppen werd de wedstrijd toch gewonnen. Het weer. De temperatuur daalt naar 2 tot 8 graden. Overdag is het zonnig en droog met een middagtemperatuur van 18 graden. Donderdag wordt de warmste dag van de week. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Oh Let's go.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 6.9. Dit is ZFM.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 I'll be there to wipe your teeth is ZFM Zandvoort.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 She lied so soon When I met you in the summer FEM.